12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, motoclub Satudara komt naar België. Utrechtse politie achtervolgt lijnbus door Centrum... en Britse rijken nog nooit zo rijk. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. Middeltemperatuur varieert van 12 graden op de wadden tot 19 in het zuidoosten. Morgen, Koninginnedag, is het droog met behoorlijk wat zon. Het wordt maximaal 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. De Molukse motoclub Satudara heeft een afdeling geopend in België, in Antwerpen om precies te zijn. Een stap die door die andere grote motoclub, de Hells Angels, ongetwijfeld met argusogen zal worden bekeken. Verslaggever Robert Bas, hoe moeten we deze uitbreiding naar België zien? Nou, dat past natuurlijk in de ontwikkelingen die we de laatste tijd zien. Hè. Zowel beide motoclubs, zowel de Zatudara als Hells zijn enorm aan het uitbreiden in Nederland. Dat heeft te maken met toch wel berichten over spanningen die er zijn in Nederland. Het verhaal ging anderhalf jaar geleden dat de Dara de band Didos, de aartsrivalen van Hells zou helpen om een vestiging in Nederland te starten. De politie vreesde toen voor een reeks gewelddadigheden en heeft toen een groot aantal motor... Uh, uh, motorevenementen verboden. Nou ja, um, dit zal ongetwijfeld wel weer leiden tot een tegenreactie aan de kant van de Hells Hoe wordt deze stap in België gezien? Nou, in België zijn ze natuurlijk heel erg bevreesd dat die spanningen die in Nederland heersen overslaan naar België. Uh, en België heeft ook al een traditie met een aantal motorclubs die elkaar naar het leven staan. De Hells Angels in België bijvoorbeeld hebben al een postconflict met de Outlaws. Uh, de Bandidos, de grote uh, wereldwijde rivalen van de Hells Angels, die zitten ook al in Antwerpen. Uh, we hebben in België gezien de afgelopen jaar dat er een aantal keer vechtpartijen zijn geweest. Dat er ook beschietingen zijn geweest van clubhuizen. En de vrees die een beetje in België nu bestaat is dat de spanning in Nederland gaan leiden tot meer incidenten in België. Hoe hebben ze dat gedaan, Dara? Hoe, hoe breid je uit naar, naar Antwerpen? Nou in Antwerpen wordt gesproken over een, een full member chapter en dat ziet er dan uit dat er een bestaande motorclub wordt overgenomen, overgepatcht zoals ze dat zelf zeggen, door de Sato Dara. Uh, exact weten we het niet maar we weten bijvoorbeeld wel dat de Outlaws, uh, die ook een conflict hebben met de Hells Angels, een vestiging hebben in Antwerpen en ook de Bandidos. Het zou kunnen zijn dat een van deze twee clubs overstapt naar de Sato Dara, maar exact weten we dat niet. Ja, je sprak al van een uh, mogelijke tegenreactie van de, van de Hells Angels. Wat kunnen ze doen? Nou, we hebben gezien in België dat er een, uh, de Hells Angels uh, gewelddadige conflicten hebben met concurrenten. De outlaws, wat ik net al meldde, in 2009 is een clubhuis beschoten. En er zijn drie uh, zwaar gewonden bij uh, gevallen. Los van het feit dat de Hells Angels ook aan het uitbreiden zijn in België, kan je ook bijvoorbeeld denken aan nou ja, uh, allerlei motorevenementen waar Hells Angels en alleen elkaar tegenkomen in België dadelijk. Waarbij uh, toch confrontaties mogelijk zijn. En afgelopen jaar bijvoorbeeld in Nederland werden meerdere van dat soort evenementen toen afgelast, hè? vanwege die dreiging. Ja, zeker. En daarna is het openbaar ministerie ook een grote campagne begonnen. Het monitoren van alle Hells Angels leden en alle Sato Dara leden. En daar zien we dat er nu inmiddels in Nederland al zo'n 30 strafrechtelijke onderzoeken tegen leden van deze motoclubs lopen. Dankjewel, Robert Bas. Treinreizigers die morgen op Koninginnedag over het spoor lopen of aan de noodrem trekken, die krijgen een hogere boete dan vorig jaar. De boete komt uit op 240 euro, en dat is 40 euro meer dan vorig jaar. En ook wil de politie dat er meteen wordt betaald. Volgens het Openbaar Ministerie leidt het gedrag van de overtreders vaak tot grote opstoppingen. Vorig jaar op Koninginnedag kregen in Amsterdam negen mensen een boete, omdat ze voor het Centraal Station uit een stilstaande trein waren gestapt en over het spoor liepen. De politie in Utrecht heeft afgelopen nacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. De man reed met passagiers in een lijnbus door het centrum van Utrecht. Mieke Kort van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. En wat heeft de chauffeur precies gedaan? Nou, wij zagen hem rijden in de binnenstad van Utrecht en uh, nou, we zagen dat hij behoorlijk snel reed, eigenlijk echt wel te hard. Hij toeterde, hij knipperde met zijn groot licht, nou kortom, hij trok de aandacht en dat kreeg hij vervolgens ook van ons. We zijn hem uh, gaan volgen en hebben gezien dat hij in meerdere verkeersovertredingen begin, beging en daarom hebben wij zijn rijbewijs uiteindelijk ingevorderd. Ik kunt er een aantal noemen? Nou, hij is door rood gereden en met name zijn snelheid door de binnenstad van Utrecht in combinatie met het feit dat hij ja, passagiers in zijn bus had zitten. Dat was voor ons reden genoeg om hem ja, zijn rijbewijs in te voeren voor gevaarlijk rijgedrag. En hoe hard reed hij dan? We hebben het niet gemeten, maar door waarnemingen hè, gezien dat hij gewoon veel te hard door de binnenstad uh, reed. En er zijn geen optelsom met dat rood door rood licht rijden en toeteren, alles bij elkaar. En daarom moet hij zijn rijbewijs inleveren. Exact, alle gedragingen bij elkaar zijn dan voor ons voldoende aanleiding om, om ja, tot zo'n maatregel over te gaan. Eh, er zaten ook mensen in die bus. Wat is er met hen gebeurd? Ja, die moesten even wachten. Heel vervelend natuurlijk. Maar uiteindelijk is er een vervangende chauffeur gekomen. Dus hebben zij toch hun weg kunnen vervolgen. En eh, trouwens, de, de chauffeur zelf die te hard reed, had hij nog een verklaring daarvoor? Nee, die uh, uh, kunnen we helaas niet geven. Dat is iets wat dan uh, even tussen de politie en die meneer zelf blijft. Maar uh, nou ja, hij mocht in ieder geval niet meer verder rijden. Dus ook hij moest op een uh, andere manier naar huis. Mieke Kort van de politie Utrecht, dank u wel. Graag gedaan.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 komende week houden militairen een oefening in het complex... en daarna wordt besloten of de raketinstallatie hier ook daadwerkelijk komt. In Peking stonden er in 2008 tijdens de Spelen... luchtdoelraketten in de buurt van de belangrijkste stadions. In een ziekenhuis in Hoorn is striptekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend door zijn sportkarikaturen in de krant... en in uitzendingen van Studio Sport... en door Appie Happy, een dagelijkse krantenstrip over een voetbalelftal. In 2007 was er vanwege zijn 80ste verjaardag een tentoonstelling van zijn werk in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Dick Bruinestein was 84 jaar. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. PVV-kamerlid Dion Graus geeft de strijd voor de dierenpolitie niet op. Een echte ridder verliest nooit. Ze kunnen me neersabelen, maar ik ga gewoon verder... zei hij in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Graus was de grote voorvechter van de dierenpolitie... die onder de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV werd opgericht. En nu die coalitie er niet meer is, wil het CDA van de afspraken af. Graus is daar woedend over. Nederland is een van de meest diervriendelijke landen ter wereld. Ik weet zeker dat de kiezers hier dat het electorale gevolgen gaat hebben... voor de partijen die de dierenpolitie om zeep hebben geholpen. En dat is, zijn alle partijen, behalve de Partij voor de Dieren... en de Partij voor de Vrijheid. Ja, Graus sprak verder van een afrekening met de PVV... over de rug van de dieren. Bij een busongeluk op een Japanse snelweg zijn zeven mensen omgekomen. 38 passagiers en de chauffeur raakte gewond. 13 van hen zijn er slecht aan toe. De bus was vanochtend vroeg onderweg naar Disneyland Tokio... toen de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte. Het voertuig raakte een muur naast de weg en raakte zwaar beschadigd. Waardoor de chauffeur de macht over het stuur kwijtraakte is niet bekend.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 Op weg naar het Tribeca Filmfestival in New York... maakten de twee van twintig een tussenstop in Miami. Tegen hun begeleider zeiden ze dat ze even gingen winkelen op het vliegveld. Maar in werkelijkheid vluchtten ze naar een oom. Er is geen toekomst in Cuba, zei een van hen. De twee speelden in de film Una Noche... over drie Cubaanse tieners die per vlot naar Florida vluchten. Dus acteurs die zeiden dat het succes van de film hen geïnspireerd had. De recessie in Groot-Brittannië is voorbij gegaan aan de allerrijkste. Die zijn nu bijna 5% rijker dan vorig jaar... blijkt uit een overzicht van de kranten The Sunday Times. De duizend rijkste Britten hebben nu bij elkaar ruim 500 miljard euro. En dat is een record. En op de lijst van de Sunday Times staan 77 miljardairs. Ook dat is een record. Rijkste Brit is de Indiaanse staalmagnaat Mittal... Hij verloor in een jaar tijd meer dan een kwart van zijn vermogen... maar is toch nog altijd goed voor meer dan 15 miljard. En de schrijver van Harry Potter, eh, J.K. Rowling... zag haar vermogen stijgen tot 690 miljoen euro... waarmee ze op de, of ze op de 148ste plaats staat van de lijst van rijkste Britten. Sport. Een belangrijke dag in de eredivisie voor over de Amsterdammers. Ajax kan vanmiddag in Enschede landskampioen worden. En de strijd om de tweede plaats is enorm spannend ook. Vier clubs komen nog in aanmerking voor die plek. Die recht geeft op voorronde Champions League. En een van die clubs is PSV. De Eindhovenaren die spelen over een kwartiertje, na nou twintig minuten. In Kerkrade bij Rode JC, Ragnar Niemeijer. PSV zal moeten winnen om in de race te blijven. Kan Philippe Kulku over zijn sterkste elftal beschikken? Ja, hij heeft in ieder geval weer een hoop mensen beschikbaar die hij vorige week bijvoorbeeld nog niet beschikbaar had. Denk dan aan Toijvoon en Strootman die terugkeren van een schorsing. Denk ook aan Wilfred Bauma die vanwege wat vermoeidheid, lichte blessure een aantal weken afwezig is geweest. Ze staan ook allemaal weer in de basis bij PSV. Hij heeft wel een hoop wijzigingen tot gevolg. Bouwman neemt achterin in het hart van de verdediging de positie van de Rijkrover. Strootman gaat als controlerende middenvelder spelen. Daardoor Hutchinson naar de rechtsbackpositie verhuist. Toivonen speelt op 10. Dat betekent dat Wijnaldum dan weer in de voorhoede terechtkomt. En Lens, die rechtsbuiten was, gaat dan weer naar de centrale spitspositie. Waardoor Matafs op de bank zit. Het is een opzomming van namen, dat realiseer ik me. Maar het geeft in ieder geval wel aan, en daar gaat het om dat PSV volledig door elkaar gehusteld is, maar wel weer speelt eigenlijk in de manier zoals het lange tijd heeft gespeeld. De stand is duidelijk PSV heeft 60 punten. Dat geldt ook voor Twente, Heerenveen met de wedstrijd meer staat er boven met 61 Feyenoord en AZ staan ook op 61 en ja, die spelen vanmiddag tegen elkaar. PSV zal moeten winnen natuurlijk. Het zou nog kunnen zijn dat bij een gelijkspel er nog kans is, met het oog op de wedstrijden die nog komen... volgende week, midweek en volgend weekend. Maar als PSV die tweede plaats wil, dan zal het hier moeten winnen. Vorig seizoen werd het 0-0 trouwens. De motoren die rijden op het circuit van Gerres in Spanje... de tweede Grand Prix van het seizoen. De Moto3-klasse is zojuist gefinisht. Hans van noord hoe heeft Jasper Iwemaat gedaan? Ja, niet zo goed als hij had kunnen doen. Want hij reed op een gegeven moment toch in de punten voor het wereldkampioenschap. Maar hij is ten val gekomen. En uh, heeft na de hand de wedstrijd wel weer uh, hervat. En ook, is ook aan de finish gekomen. Maar werd zeventiende en laatste. En dat geeft al aan hoe zwaar het was in Gires. Vijftien uh, graden slechts. Een baan die half nat, half droog was. Meer dan vijftien valpartijen in totaal. Waaronder ook vele koplopers uh, van een aantal ook weer de race kon hervatten. anderen weer niet. Maar wie hield dan zijn hoofd koel? Cool? 16 jaar is die pas. Romano Fenati uit Italië reed zijn tweede Grand Prix in Gres en heeft die wedstrijd gewonnen. Drie weken geleden werd hij al tweede in de eerste race van het seizoen in Qatar. En uh, dat heeft dan wel tot gevolg dat Fennati nu aan de leiding gaat... in het wereldkampioenschap. Een fantastisch resultaat voor de jonge Italiaan. Tweede werd de Spanjaard Luis Salom. Hij is ook pas twintig en hij komt uit voor de Nederlandse renstal... Uh, waarvan, Jas, uh, waarvan Hans Spaan dus de technicus is. Een heel mooi succes dus voor Luis Salom. Derde werd Sandro Cortese. En ja, uh, Vinales, winnaar van de eerste Grand Prix... die staat nu tweede in het wereldkampioenschap... Want die eindigde in Dankjewel Hans van Losenhoort. Er is verkeersinformatie. We gaan naar de AMW, Donsooka. Met de file Ta 12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Redwijk en Nieuwe Brug 2 kilometer door werkzaamheden. Op de andere rijbaan staat een file van 3 kilometer. En daar is de vangrail beschadigd en die wordt nu gerepareerd. En daardoor is bij Nieuwe Brug de rechterrijst ook afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten. De Molukse motoclub Satudara heeft een afdeling geopend in België. De politie Utrecht heeft afgelopen nacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. Hij reed veel te hard door het centrum. En Het Britse ministerie van Defensie overweegt luchtdoelraketten te plaatsen in het oosten van Londen... om tijdens de Olympische Spelen eventuele luchtaanvallen van terroristen af te slaan. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De gaan nog hier over de terren. Ja, is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Welkom bij de perstribune. U weet het inmiddels het programma waarin we terugkijken... op de afgelopen Media en Sportweek. Te gast zit u Anita Witsier. U kent haar van programma's als Memories. Deze week begint een nieuw programma van haar de titel Draagmoeder, gezocht naar ene taten, oud-hockeyer... directrice ook van de Johan Kruijf Foundation. Er kon er niet omheen, hè? Johan Cruijff werd <laughs> deze... Moet je dan lachen? Hij werd 65. Ja, 65. is ja. 65 geworden. Ja, het is zo. Ja, daar, daar kunnen we niet omheen, inderdaad. We gaan ook weer kastie kijken met tv-restercent Ron van Gouwen. Ron, waar gaat het over? Ja, over, het, over Johan Kruijf gesproken. Hij uh, is bekend geworden omdat hij legendarische uitspraken deed op televisie. Hij wist ook mensen te inspireren... Nou, er waren er nog veel meer te zien op tv deze week. Uh, straks in kassie kijken de beste taalkunstenaars van de week. Onze vlerende keeper Zul van der Wart... op bezoek bij legendarische Olympische winnaars. Zul, bij wie ben je vandaag? Ze heeft net niet gewonnen, maar ze heeft wel uh, goud, brons en, uh, uh, en zilver nou ja. gewonnen. Ik ben bij Doborren Gravenstein, een uh, in Dordrecht. En ik zit naar Tracy te kijken, die is bijna jaar oud Ze zit lekker te smikkelen. En haar moeder geeft allerlei lekkere broodjes met jam. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan zo meteen op zoek naar bedaille, want uh, waar ligt die? Ik dacht de kleine Tracy Coca's kreeg maar <laughs> van de moeder. Maar dat is nog niet het geval. Hè. Die leggen we niet op de mat. Nee. Nee. Nou, reacties op uh, deze uitzending, vragen aan onze gasten... kunt u kwijt op deperstribune.nl. Anita Wietzier, goedemiddag. Goedemiddag. We kennen je van Tien uh, voor Taal natuurlijk, van, uh, mm -hmm. ja, van Memories ook. Uh, en donderdag dat nieuwe programma, Draagmoeder uh, Gezocht. Draagmoeder Gezocht, uh, Leg eens uit. <lacht> dat begrijp je niet. Ja, ik begrijp wel <lacht> dat mensen uh, een kind willen krijgen... en dus ja. uh, daar alles uh, voor doen. Oh, ja, het? begrijp je dat? Dat begrijp ik. Ja. ja. Maar... Uh, Goed, dat draagt moederschap. Ja, wat begrijp je dan niet? Wat ik niet begrijp is, uh, uh, nou ja, dat ze dat via de televisie doen, misschien. Oh, op die manier. Ja, nou dat kan, dat kan ik je wel uitleggen. Uh, omdat het ze, ze voelen zich onrechtvaardig behandeld. Het is ongelooflijk moeilijk als jij, uh, als je zelf je begrijpt het, dat dat oergevoel, het oerverlangen om een eigen kind uh, te krijgen, en als dat niet via de normale route mogelijk is, dan moet je een ongelooflijk ingewikkeld traject bewandelen. Of dat nou via adoptie is, of dat via een draagmoederschap is. En als je die twee begrippen in theorie bekijkt... dan denk je, ach, nou ja, weet je, adopteren, dat kan je toch ook wel zo doen. Nou, je, je, We weten allemaal wat een bizar circus daaraan vasthangt. Voor draagmoederschap geldt precies hetzelfde. Het hangt nog steeds in de taboesfeer. Dus heel erg moeilijk was het ook om mensen te vinden die dat voor televisie wilden doen. En uh, de reden waarom ze hebben meegedaan... is omdat ze anders nergens gehoor krijgen. En wij als KRO hmm. vonden het, uh, het thema maatschappelijk relevant genoeg... om daar een, een serie over te maken. Ja, het is ook heel, heel intiem. Hè? Je komt wel heel dicht in mensenlevens. Je komt heel dicht bij ja. mensenlevens. En zijn, zij zijn allemaal bijzonder openhartig geweest, moet, moet ik zeggen. En uh, nou, inderdaad, dat is wat je zegt, om dat ook op tv te laten zien... Um, maar het, het is wel iets wat, wat belangrijk is, denk ik, om, om, um, ja, om over te discussiëren, om te kijken wat, wat wel kan en wat niet kan. We, denken, we leven natuurlijk in een wereld waarvan we denken: alles is maakbaar, alles is te regelen, alles is te organiseren. Weet je, we zijn op zo'n hoog technologisch niveau. Maar um, blijft het ook menselijk? Zijn er grenzen? Ja. En hoezo, ja, hoe zien die eruit? En vroeger kwam bij de KRO gewoon de pastoor langs. Hè? En die vroeg, uh, hoe staat het erbij? Ja, ja. en uh, naar nummer 7 uh, werd er vol verlangen <laughs> voor, uh, gewacht op nummer 8. En nu zoekt programmamaker Anita Wits hier... Mm. Onder, de, onder de paraplu van de KRO... Uh, uh, gewoon uh, hoe die draagmoeders aan hun kinderen komen. En vaders ook, hè? want het zijn ook homostellen begrepen? Ja, we hebben, ge, we hebben ruim. We zijn anderhalf jaar bezig geweest met twee uh, homokoppels en twee heterostellen. En uh, in Nederland is het wel mogelijk hoor, het, het draagmoederschap, om het via de officiële weg te doen. Maar dat zijn maar zes tot twaalf stellen per jaar, dat is alleen via de VU in Amsterdam. En die hebben strenge eisen, waaronder een maximum ja. leeftijd van 45. En de beide wensouders moeten eigen genetisch materiaal aanleven... plus een draagmoeder. Nou, als homostel val je dan natuurlijk al buiten de boot... Ja. want je hebt geen eitjes bij je. We praten straks verder over dat programma. Dan hopen we ook een van de hoofdpersonen aan de lijn te krijgen. Laten we eerst even een overzicht geven van Dit is uw leven. Oh. Nederland's meest besproken programma, de Pin-up Club, bestaat één jaar. En vandaar een live uitzending van de Pin-up Club Party van 12 tot 2 uur s'nacht. Dit is Lucky Lotto Live. Het programma waarin blunderers en pechvogels kijken Nederlands zullen verbazen en verbijsteren. En hier is de vrouw die dat namens de Lotto allemaal mogelijk maakt. Anita hier. Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuw seizoen van de ASO-show. En misschien bent u een tikje verrast om mij hier aan te treffen... maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat wel begrijp... want ja, ik moet zelf ook nog een beetje wennen. Mm. Goedenavond. En ik mag u wel heel bijzonder hartelijk welkom heten... bij deze eerste aflevering van Memories. Anita, omroep ze bij Veronica... In pyjama, zei je het? <laughs> nou, zeggen. ik hoorde het over de Pin-Up Club Pyjama Party. En ik kan me herinneren, ik had toen dienst als omroepster. En ik moest het aankondigen. En um, Rob oud, God hebben zijn ziel. Zou het? <laughs> ik in ieder geval oh, de flessen. Precies. <laughs> laten we hopen van wel. Um, die had het lumineuze idee van dat ik dan ook dan leuk een beetje leuk in een negligeetje dat zou doen. Ik denk ja, ik zou je krijgen. Dus ik heb krulspeld ingezet en een pyjama van mijn vader aangetrokken. Dus alles behalve <laughs> <Ja>. <laughs> sexy. Zeg, uh, je mist natuurlijk uh, Team voor Taal. Over oh, het ben je mooi, uh, bloot gewoon, allemaal uh, reisprogramma's uh, mm -hmm. uh, natuurlijk. Ja, dat is een, uh, is een breed uh, breed scala. Ja. Ik ben, ik, ben, ja, ik ben breed inzetbaar. Ja, ik merk Dat het. is uh, tegelijkertijd uh, een zwakte en een kracht, denk ik. Wat we staan de zwakte aan dan? Ja, ik ben wel bang dat je dat ging vragen. Ja, je um, zegt het zo. Nou, ja. <laughs> um, nou, niet zozeer dat je... Uh, uh, nou, dat je, dat je dus uh, misschien een tikje kleurloos uh, wordt. Dat kan. Dat zou kunnen. Als generalist? Denk ik, ja, misschien wel. Maar ja. ja, weet je wel, het is wel uitermate efficiënt. Ik bedoel, uh, ja... Uh, als je me belt, uh, maakt niet uit uh, waarvoor, maar ik kan het wel. <laughs> ja, doe je ook alles dan? Hoe bedoel je? Nou, alle disciplines bedoel nou, je? Of pak pak alle je alles aan wat je aangeboden krijgt? Nee, nee, wat nee. Wat zou je niet nee. doen? Pff, een sportprogramma. Waarom niet? Nou ja, echt zeg, sporten moet je doen. Ik heb ooit eens een keer bij Veronica, toen zaten ze omhoog met iets. En toen moest ik uh, een, een sp voor, voor sport, Veronica Sport, toen moest ik dingen aankondigen. Voor een chroma key. Nou, ik heb mezelf zo ongelukkig gevoeld. Maar ik heb het gedaan, want voor mij werd een hele dikke worst gehouden voor een leuk programma. Ja. Dus toen dacht ik nou vooruit. Wat een, ja, nou ja... Uh... Jouw collega Daniela Overgaag heeft ook sport gedaan. En ik kwam uit de wielrennerij. Maar ja, ja, bij maar... Studio Sport zeggen ze: zij zijn ze een keer de Vaak Cup in Engeland. Dat is de FV Cup. Oh. Weet je, ja. En als je dat zegt, <laughs> dan kun je nog zo uit de sport komen. <laughs> ja, dat is een anekdote die, die al decennia meegaat. is. Oh ja. Het erg, hè? Het ja. is wel snu dat je daar aan opgehangen wordt. Maar... Ja, dat is ook heel erg onterecht. Want je ja. zo zijn mensen, je onthoudt vaak die ja. dingen. Ja. ja, maar dat is misschien dat is ook een beetje. Misschien is televisie daar nog wel harder in dan bij de radio. Nou, je bent geven en... mensen wat meer. Je bent heel erg zichtbaar natuurlijk op ja. tv. Dus er valt op van alles af te geven. Ja. Ja. En... Heb je daar last van? Nee, nee, nee, nee oh, hoor. No, no. Echt niet? Wat, nee, wat zeg nou, jij? De andere informatie? Negatieve, nee, ik, dacht, ik zou me kunnen voorstellen als je, als je een negatieve recensie leest over een programma waar ja. je het, het, het apenzuur voor geweest ja, hebt. Ja, maar weet je, dat, dat komt niet zo vaak voor. Dat, dat kan ik me niet echt, nee. echt heugen. Dat ze een programma wat ik heb gemaakt, de grond in hebben geboord. Want dat is natuurlijk ook heel erg uh, aan, je, aan jezelf kleeft dat. Want je doet dat programma niet voor niks. Dat doe je ook omdat je het uh, bijzonder vindt. Omdat je het belangrijk vindt. Dat je het interessant vindt. En de mensen waarmee je het maakt natuurlijk. Dus dat raakt altijd wel heel erg. Ja. Zullen we eens naar je nieuws van uh, deze week gaan. Ja. Uh, wat schiet je dan als eerste te binnen? Uh, het gedicht. Ja, Denk ik het gedicht top, ja. van 4 mei, ja, op. ja, ja, ja. Dat was... Uh... Nou, dat kunnen we even luisteren, dan weten we waar het over ja. gaat. Mijn naam is Elke Siebe Dirk. Ik ben vernoemd naar mijn oud-oom Dirk Siebe. Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt. Koos voor een verkeerd leger. Met verkeerde idealen. Vluchten voor de armoede. Hoopt op een beter leven. Geen weg meer terug. Ja, het mag niet, hè. Het, wat een het, het maar wat, stond, wat een stond ja. Wat een tragiek uit dit gedicht. En ik, uh, ik, vind, ik, ik, ik kan, ik kan geen, geen stelling nemen van het moet wel of het moet niet. Dat vind ik ongelooflijk lastig. Ik bedoel, ik heb zelf geen achtergrond van, van, van familieleden. die het heel erg zwaar hebben gehad in de oorlog. Ze zijn achtergebleven. Ik heb geen Joodse achtergrond. Dus ik kan niet invoelen hoe zwaar dat weegt. Ik, uh, ik begrijp het wel. Aan de andere kant, heeft natuurlijk altijd twee kanten met dat soort zaken... vind ik wel heel erg belangrijk om die jeugd te blijven bereiken... om die nieuwe generatie ook daarvan te bl willen blijven doordringen... dat je jeugd geen beperking op moet leggen met, di met dichten uh, van... dit mag wel en dat mag niet. En uh, deze jongen heeft wel vanuit hun hele uh, eigen, authentieke beleving dat geschreven. En dat vind ik eigenlijk honderd keer meer waard... Regeltjes. Ja, maar ja, ook als je weet dat het Auschwitz-comité zegt, dan zijn wij er niet bij deze keer. Want ja, dat is natuurlijk altijd ik, het dilemma. dilemma. Dat Want... is een enorm dilemma. Dat vind ik ook een... Ja, zeg, aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant vind ik het flauw. Dus dat is, daarom zeg ik ook, je kan, ik kan niet nee. van ik vind dit of ik vind dat per se, omdat uh, beide partijen hebben recht van spreken. Ja, nou ja, ik zou denken, zolang nog 0,5 procent van de mensen leeft hier in het land. Uh, die de oorlog hebben meegemaakt. Dan doe je het niet. Wacht een en paar dan... jaar. Ja. ja, maar weet je, het gaat ook eigenlijk: het gaat om, om kiezen. En, en, en ook van wat zou jij doen? Ja, en dat is, is een vraag die altijd nee. relevant blijft. Het blijft een, uh, zoals ga van de heide. Wie was? Nee, hij niet uh, de andere van de heide, Chris van der Heide. Ja, ja. Grijs, verleden. grijs zo, verleden. Zo is ja. het natuurlijk. Maar zo is het. Zo ja. is het. De Perstribune.nl ook voor uw vragen aan Anita Witsier: De Perstribune. Even wat uh, zaken uit het media medianieuws. dag uh, morgen, traditie natuurlijk, uh, vlak daarvoor de lintjes. Voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de samenleving. 3400 gelukkigen omtrent, uh, dat is ongeveer het getal. Ook mensen uit de media. Zo waren er dit keer lintjes voor zangeres en presentatrice Angela Groothuizen en actrice Tefsen. Wie kent u niet? U bent zo verweven met Minderbelsteen... dat wij allemaal u beiden niet goed uit elkaar kunnen houden. Er was ook een lintje voor Angela Groothuizen, zangeres, ook actief voor meerdere goede doelen. KWF Kankerbestrijding, Vrouwenfonds Mama Keshe, UNICEF, de Stichting Tante Leni en de Vegetariërsbond mogen op uw persoonlijke aandacht en inzet rekenen. En u laat uw hart in iedere situatie spreken. Burgemeester van de Laan van Amsterdam rijkte uh, de versierselen uit. Er waren ook lintjes voor, voor pianist Cor Bakker, acteur Frank Groothof... journalist Frits Barend, acteur uh, Hans Croazet. Ja, jij zat er een paar jaar geleden ook bij natuurlijk. Voor het vorig jaar. Vorig jaar al. Ja, maar in november. Oh, niet, uh, niet, niet, op, bij de niet op Lintjesdag. Nee, Maar de ma verrassing. majesteit was wel zelf aanwezig. Echt waar? Jazeker. Waar? In de ridderzaal, ook nog. Dus het was echt top locatie. En wist je het van tevoren? Nee. Nee, echt niet. Ah, dus nee, we van hadden een uitdaging? jubileum van het fonds. Ik ben ambassadeur van het fonds. Ja, ja. En we hadden een jubileum. en uh, dus dat, dat doet dan altijd natuurlijk ja. uh, hè, de presentatie. En er waren een aantal professoren die daar gingen spreken. En we wist, ik wist ook dat er vrijwilligers in het zondje werden gezet. En ook lintjes zouden krijgen van, uh, van Henk Kamp. Uh, dat, dat hoort bij die dag. En er zou van alles besproken worden. En nou ja... En, totale to verrassing. Totale verrassing. Dus je kon ook niet weigeren. Maar dat was van tevoren natuurlijk al geïnformeerd, zo op dat subtiele denk ik. wijze. En Wat? dat vind ik ook niet zo heel erg netjes. Nee, dat kun je, nee, nou ja, niet op het moment zelf. Van tevoren kun je dat natuurlijk wel uitmaken. Ja, precies, van tevoren ja. kun je dat uitmaken. Met, je maar je bent wel trots op bent. natuurlijk. Nou, ik ben voornamelijk heel erg blij dat, um, dat daardoor ook aandacht wordt gegenereerd... Precies. voor uh, ja. al die goede doelen en al die vrijwilligers. Want ik zeg altijd, zonder vrijwilligers ligt Nederland echt op z'n eet. Dick Bruinestein uh, is overleden. Oh, ja. 84-jarige leeftijd. Vanmorgen. Ja, de cartoonist, de, de tekenaar van Studio Sport. De man van de dagelijkse uh, krantenstrip uh, Appy Happy. Uh, Jules, uh, Jules van der Wart, uh, Jules, uh, we hebben even jouw uh, kennis uh, ingeroepen. Want jij, uh, jij bent de buurman uh, van Dick geweest een aantal jaren. Uh, waar, kende jij hem, uh, waar kende jij hem van als buurman? Hoe kom je dan met zo'n grootheid in contact? Nou, Eigenlijk via zijn dochters. Die hadden, uh, hebben dezelfde leeftijd als ik. Uh, Anneke en Els. En die uh, scheelde twee jaar met mij. En uh, ja, ik kwam daar over de vloer. Uh, ze hadden dieren, paarden. En uh, ja, daar uh, mocht ik dan ook af en toe op rijden en, en dergelijke. Maar het leuke was dat hij een beroemdheid was. ja. En dan ben je toch nieuwsgierig. En ik hield al van sport in die tijd. En uh, dat hij als een beroemdheid naast uh, ons kwam wonen. Of eigenlijk wij gingen naast hem wonen moet ik zeggen. Dat maakt het wel bijzonder en uh, kwam vaak bij ze thuis en uh, altijd heel erg gezellig. Een donker huis, het is uh, onlangs uh, verkocht moet ik zeggen. Ik <grijg> even morgen nog even langs en er zit nu een rieten dak op. Maar de stip waar hij beroemd om is geworden staat ja. nog steeds op het huis. En dat mist, die mist een i, maar wel met een dikke punt. En uh, ja, dat maakt het toch bijzonder. Ja, Jij zeg maar, woonde uh, dus naast hem. Je zag de beroemdheid Dick Bruinestein. Je kon zelfs met hem praten. Maar je zag meer beroemdheden neem ik aan. Want hij, ja, hij was wel uh, een man die in een centrum stond. Hè? Ja, absoluut. Uh, hij hield heel erg van fietsen. Dat uh, was echt zijn passie. En uh, vaak op zondag en door de week kwamen er ineens uh, een paar auto's langs. Met, uh, met fietsen achterop de drager. En ja, daar kwam je een Gerrie uh, Kneteman tegen. Of uh, Tony Eijk. Hmm. Uh, Dries van Acht zelfs een keer. En uh, ja, ze hadden zo'n fietsclubje. En daar gingen ze mee uh, toeren. Ja, door Eemnes en door het gooien waar hij woonde. En uh, ja, na 80 kilometer kwamen ze dan weer terug. En was het een en al gezelligheid. Ja, zeg, hij was ook een sneltekenaar. Ik herinner mij zelf uh, uh, van lang, lang geleden... dat als je naar Studio Sport keek... Uh, tekenaar Dirk Bruinestein in beeld kwam. wat hij tekende tijdens de uitzendingen. Ja, dat, dat kan me ook herinneren. In Zwart-Wit nog uh, in die tijd. En uh, hij maakte er dan altijd een verhaaltje van. En uh, ja, het, het, het grappige is, daar is hij van bekend geworden. Niet iedereen weet het meer. Maar ik heb... Uh, uh, samen met hem uh, in mijn eerste radiocarrière bij Goal, met Beb van Hout. Oh, van de KRO, Sport... ja. ja. Ja, en daar, uh, daar hebben we toen ook uh, voor gevraagd. En dat was in de jaren 80 en uh, uh, eind jaren 80. En 90, uh, met gebabbel en gekrabbel. En dat deed hij precies hetzelfde. Alleen je zag het toen niet. Maar hij vertelde heel, uh, heel, heel goed wat, wat hij tekende. En vertelde ja. er ook een verhaaltje bij. Ja. En uh, ja, daar, uh, daar, toen kwam ik hem ook weer tegen. En uh, professioneel. En dat was het leuke juist ja. natuurlijk. Het is knap als je op de radio kan tekenen. Hè? En, en toch ja. duidelijk kan maken aan de luisteraars. Wat, wat, wat zij niet zien. <laughs> ja, nee, dat, dat kon hij ja. goed. Ja, niet, niet alleen dat, maar hij, ja, ik, ik weet van hem dat hij een, een gigantische operaliefhebber was. Hij ging heel vaak naar het uh, naar Scala in uh, Milaan om daar uh, te gaan luisteren. En uh, ja, toevallig kwam ik afgelopen vrijdag uh, Hans van Breukelen tegen. En die had het er ook over. Het was altijd een man die positief in het leven stond. En hij maakte altijd een, een, een, een kunstje van zijn tekeningen. Maar het was altijd grappig. Ja. Het was altijd vrolijk. Ja, Dick Bruyne is zijn tekenaar met een glimlach. Ik dank je wel, Jules, voor deze... Persoonlijke herinneringen. Dick is een website van de overledene En daar kunt u zijn werk in ieder geval nog voluit bewonderen. Johan Derksen, Wilfred Gené, René van der Gijp... maken deze zomer de overstap van RTL 7 naar RTL 4... met hun zomerse variant van Voetbal International. VI Oranje en met de Tour du Jour. komt een soortgelijk programma tijdens de Spelen... getiteld De Spelen. Verrassende titel. Ja, bijzonder. Ja, hoe kom je erop? <laughs> nou, dat is ook flauw om te zeggen, je moet ook maar weer een pakken. Dat is altijd lastig, neem ik aan. Het is wel duidelijk, duidelijk hè? Ja, en een de de moeder gezocht is ook duidelijk, natuurlijk. Ja, nou, je zou nog kunnen denken aan een line-up. <laughs> ja... Zeg maar, de, de promotie van uh, Johan, René en Wilfred naar de familiezender... ook na de zomer, uh, of die blijft, is nog maar de vraag. De heren hebben er zin in de sportzomer. Uh, ze hebben al een uh, EK-cd opgenomen. Of Johan Derksen, oh, dat ja. is wel de vraag. Met zijn zangstem, de Vorsch of Holland zou halen. Het blijft de vraag. Met Bert van Marwijk aan het roer... zijn de tegenstanders vissen voer. Ze krijgen daar van Holland. Duitser, Spanjaard, Italiaan, de Oranje in zijn heempje staan. Het is genoeg, hè? Het is wel... heb je ooit zelf een plaatje gemaakt? Nee. nee. Maar dat moet ik ook niet doen. Waarom niet? Nou, nou een luister dan. <laughs> nou ja, ik kan me voorstellen dat je met een carnaval zit. Je... <laughs> op die manier. Nee, Ik ben ja, van boven die rivieren ja. carnaval, dan voel ik mij dodelijk Nee, wel dat, is, dat is wel weer grappig. Uh, inderdaad, je komt meen ik uit Gouda, uh, uit een. Uh, Groot Ammers. Ik ben in Gouda alleen maar geboren. Nou ja. Nou ja, maar ik weet er is... niks van mee. Nee, nou ja, van Grote Amers is ook wel een streng gebied. Ja, dat klopt. Amblassen waard. Ja, volgens mij. Daar komt de familie Schakel vandaan. Echt een Ja, zeker. Noordeloos. Ja. ja, ja, ja, ja, familie. Noorderloos. ja. Ja, en dan toch bij de k werken, de KRO. Ja, helaas. Het is geen NCRV geworden, maar weet je, na Veronica was het dan zo'n enorme stap vooruit ja. dat mijn ouders konden hier wel mee leven. Maar je kon nog wel terug naar Groot Amers, toen je bij Veronica zat. Wel, tuurlijk. Ja, weet je, het is, het is natuurlijk ook heel erg van uh, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit wat je nou noemt, de hele scale aan aardigheid maar op. Maar. Um... Ja, ik denk dat ze een beetje vreemd tegenaan hebben gekeken. Ja. Maar ik, ik was al wel um, midden in mijn puberteit van plan om, om. daar te vertrekken. Ja, ja nou ja, je bent je ben ook enig kind, hè? Een, een, mm -hmm. la, een latertje. Ook nog eens. Ook nog eens? Ja, en een laad bloeier, dus pff, kortom... ik heb gewoon heel veel tijd nodig <laughs> ja, in dit nou, leven. Nou ja, goed. Uh, jouw ouders zullen nooit over draagmoederschap... en zo uh, hebben kunnen uh, Nee, terwijl, terwijl het dat was heel lastig was... om mij op de wereld te krijgen. Okay. Mijn moeder heeft voor me nog een miskraam gehad. Ze waren natuurlijk al 15 jaar getrouwd ja. Mijn moeder was bijna 42. Dus ik was echt wel het wonder van de kerkstraat. Ja, zo werd je genoemd. Ja. Ja. Maar ik bedoel, wat wij nu in, dat, in het programma laten zien... dat zijn ook eigenlijk allemaal... Kleine wonderen. Nou, grote wonderen wel. Hm. We moeten even door uh, oh. over de politieke, ontwikkeling, politieke uh, van ontwikkelingen. ontwikkelingen? Nou ja, die trokken een groot publiek. Ja, uh, maar daar is al zoveel over gezegd. We zeggen ze er even. niks meer. 1,2 miljoen mensen hebben gekeken. Zat jij daarbij? Nee. Waarom niet? Ik had geen idee. Dat was donderdagavond, hè? We hadden een viewing met alle mensen voor de eerste, eerste aflevering van Draagmoeder gezocht. Ach. Nou ja, zo ja. belangrijk. Het gaat dan voor. Nou ja, die politieke ontwikkelingen rollen wel door, dus die kun je wel weer, weer oppakken. Straks uh, uh, meer van Anita Wits hier. En we horen ook uh, de tv recensie als aangekondigd op kop van dit uur van Ron van Gouwen in Kassiekijker. Maar nu de vliegende kiep. Hij zoekt legendarische medailles en Olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kiep. Ze oh, zijn daar al begonnen. Oh, maar dat is, dat is niet belangrijk. Hè? Je, je praat nu door de. Oh. de heb je, heb je nooit radio gedaan? We kijken naar een voetbalwedstrijd ook ondertussen. En ik denk ja. dat we vanmiddag nog twee hele belangrijke wedstrijden. En hoe zit dat dan? En wie moet nou eerst? En uh, wat gaat er gebeuren? Dat ja. een beetje. Nou, de, re, de regie Marielle Dekker zegt op mijn oor... nu vliegende kiep, Zul van der Wart. Vandaar dat uh, pompeuze intro. Want in de aanloop naar de Spelen gaat Zul uh, op bezoek bij oud -Olympius. En deze week, de Bora Gravenstein. We gaan terug naar 2004, Athene. Ja, Ippon. Dat is Ippon. Brons is er. Ik zei het, het kan elk moment gebeuren. Bora Gravenstein, vier keer Ippon vandaag. Ze verloor maar één wedstrijd. En ze krijgt de bronzen medaille omgehangen door Anton Geesink. Zul Jules, Jules van der Wart is bij de op bezoek. Ja, ik, uh, ik sta op de tweede verdieping. En uh, ik zie uh, haar man Mark Earl uh, vijf keer na de Olympische Spelen ook. Haar kleintje verschonen, Tracy Carmen. En, uh, die is tien maanden en het gaat allemaal goed en het is lekker als je het zo uit de handen kunt geven. Ja leuk als Jan papa de cadeautjes kan geven, dat is ja. erg fijn. Ja. Maar het mooie is, ja, we zijn nu ook boven, want we gaan op zoek naar je medaille. Ja. Waar ligt die? Nou, hij ligt in de slaapkamer, hm? want anders raak ik hem kwijt, maar ik moet wel even zoeken. Nee, dat is goed, we gaan <laughs> gewoon kijken. Maar je, je hebt er twee, hè? je hebt een brons en een zilveren. Ja. De zilveren won je vier jaar geleden en uh, daarvoor de bronzen. Maar welke heb je hier liggen, want je hebt er eentje ergens anders. Ja klopt, die zilveren heb ik thuis. En de bronzen ligt uh, bij mijn trainer. Daar heb ik uh, minder goede herinneringen aan. En uh, ik heb ook gezegd van nou, die kan ook daar liggen als dat die daar, dat ik weet waar die ligt. Ja, aan de medaille van de trainer. Uh... Zeg minder goede herinneringen? Nee, nee, nee. Aan mijn medaille. Weet uiteindelijk, uh, mijn medaille heb ik ook mijn bronzen medaille heb ik helaas ook niet zo gevierd. Als uh, mijn zilveren, want uh, zeer kort na mijn uh, overwinning in uh, Athene is mijn zusje overleden. En uh, ja, he, hoef ik hem ook niet te zien. Nee, ja, dat, dat is te pijnlijk. Ik. Ja, dat is gewoon te pijnlijk. En die klopt. herinnering, die blijft dan ook? Ja, die blijft, die blijft. Aan de andere kant herinner ik wel dat zij en zowel mijn moeder daar in Athene waren. En mijn grootste fans zijn geweest en zijn. Dus uh, wat dat betreft is het wel goed, maar het is ook goed gewoon dat hij daar ligt. Het gaat met, uh, Die zilveren medaille, die uh, heb ik als laatste verdiend en uh, die heb ik zelf verdiend en die heb ik gewonnen. Maar je kast is nog steeds dichter, ja. je moet op zoek. Ja, <laughs> ik moet op zoek. Ik kijk naar hier liggen de kleren en de onderbroeken. Ah, <laughs> oh, maar hij ligt al voor. Uh... Ja, ik heb hem maar net eruit gehaald, dat vind ik eerlijk zeggen. <laughs> maar het is, uh, het is een zilveren medaille met een ja. rode lint. Ja, een rode lumpcilinder, hij is al een beetje vaag en het, het, dat komt omdat ik hem overal wel meenem en ook iedereen mag hem ook wel zien en aanraken. Dus ik vind wel een medaille van, van iedereen. En, en er zit jade in, dus ja, het is wel een hele mooie unieke medaille dat wel. En hoeveel weegt die mag ik eens voelen? Hij is aardig wat. 30 gram. Ja, zou het zijn? Ik weet het niet. <laughs> ik ook niet, hij is wel heel maar. mooi. Maar hij heeft een speciaal plekje. Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik heb ook wel eens een keer een vriend van mij moeten bellen, uh, Piet de Kans, van... Uh, Piet, weet jij waar mijn medaille ligt? Want die weet het beter dan ik. Dus hij ligt vaak overal en nergens, omdat ik hem gewoon in mijn tas stop, in mijn zak stop en meeneem. Ja, maar het was ook een mooie herinnering, hè, Zilver. Uh, iedereen kan die belden van jou zich nog wel herinneren, dat je dat won, want je vierde het eigenlijk als een overwinning. Ja, ik heb ook wel Zilver gewonnen. Kijk... Uh, uh, dat klinkt heel raar. Natuurlijk, de eerste tien seconden verlies je ook wel echt goud, hoor. En ik word soms ook nog toch wel eens wakker van dat ik hem verloren heb. Absoluut. Maar uh, in het algemeen, ja, het was niet verwacht. Ik heb er heel hard voor moeten werken. Ik heb er heel veel voor moeten laten. Uh, uh, offers voor gemaakt. En uh, ja, dus uh, dat, ja, dat is een medaille dat ligt bij mijn hart. Je werkte in de tijd uh, bij Defensie. Uh, was dat een goed te combineren tijd? Ja, absoluut. Ik ben, zeker. Ik ben in 2001 bij Defensie begonnen. En uh, vanaf 2001 heb ik ook wel mijn beste prestaties geleverd. Dus uh, dat was gewoon heel goed. En het belangrijkste was ook gewoon. Ze ondersteunden me. En uh, ze waren ook gewend dat je ook af en toe weg was. Dat is daar. Ja, normale mensen gaan er ook weg op uitzending of, of, of op uh, cursussen en dergelijke zo. En dat was, werd precies gewoon gepast. Um, werd er dat uh, over nagedacht en geen gezeik van, oh, daar gaat ze ja, weer. Nee, het was meer met uh, trotse gepastheid. <coughs> Heb ik daar ook over gedaan? Moet afronden, er wordt gescoord. <laughs> nee, hoop ik wel voor de goede club. <tie> Anita, we gaan naar het voetbal. We gaan naar het voetbal. Ja. Roda tegen PSV. Waar wordt er eigenlijk gespeeld? Kerkrade, in maar. In Kerkrade, ah. Het is 1-0 voor PSV. Een vroeg doelpunt na zeven minuten voor PSV... dat uh, via Mertens raak schiet in de lange hoek. Hij uh, begint eigenlijk zelf links... In strafschopgebied speelt de bal af, krijgt hem terug en vindt dan de lange hoek achter doelman Pavel Kijcek. Van Rode JC in deze wedstrijd voor PSV. Die oh zo belangrijk is met het oog op die lucratieve plek 2. Die vooronder Champions League en misschien wel echte plaats zien voor het kampioenenbal zal betekenen. Een moment waarbij Mertens dus zijn negentiende van het seizoen maakt. En dat twee minuten nadat Rode JC een droomkans kreeg. Via Mats Jonker een combinatie op links. De bal gegeven door Malki de diepte in de as van het veld. Vertrekt Jonker. Geen mens bij hem in de buurt op dat moment. En hij kan schieten, de doelman omspelen, allerlei opties kiezen. Maar hij wil iets van een lopje maken, de aanvoerder van Roda. Dat mislukt volledig en de keeper van PSV-Titon pakt die bal heel eenvoudig. En Twee minuten later is daar dus Dries Mertens voor PSV, dat voorlopig op een 1-0 voorsprong staat in het Parkstad Limburg Stadion. En we zijn inmiddels bijna acht minuten hier aan de gang. En voor de interventie van Rachna hoorde u Jules van der Wart op bezoek bij Deborah Gravenstein. Straks meer van onze vliegende keep vanuit Dordrecht. Anita hier, draagmoeder gezocht. Je zei net eerder in de uitzending, ja, ik ben een jaar ongeveer met die mensen opgetrokken en het erg lastig in Nederland om draagmoeder uh, te kunnen worden om die innige mm -hmm. kinderwensen tot de uitvoer te brengen. Waar moet je dan heen uiteindelijk? Waar komen die mensen terecht als het hier in Nederland niet lukt? Naar het buitenland. Ja, ja. Maar waar? Waar? Ja, nou je kan naar, naar, naar, naar Letland, naar Riga, of je kan naar uh, India, of je kan naar Tsjechië. Mm -hmm. Kijk, commercieel draagmoederschap is in Nederland verboden. Dat kan bijvoorbeeld in India wel. Alleen sta je dan op het probleem als je daar dus een draagmoeder vindt en het kind wordt geboren, dat je niet meer naar Nederland kan krijgen. Dat kind is statenloos. India erkent het niet, Nederland erkent het niet. Dus dat is heel, heel erg ingewikkeld. Dus men gaat proberen om daar in de nabije toekomst iets aan te veranderen. En als je, een, uh, zoals Sven en Jeroen het hebben gedaan... Die hebben, uh, een van de mannen heeft zaad geleverd. Een hele goede vriendin, de eicel. De bevruchting heeft plaatsgevonden op Cyprus. En uiteindelijk... Uh, en de draagmoeder komt uit Helmond. Ja, nou, uh, Sven en... De uh, <laughs> draagmoeder uit Helmond, ja. <laughs> We hebben hem nog? Ja, ja het homocel Sven en uh, Jeroen. Ook natuurlijk door de manier waarop die zwangerschap tot stand is gekomen. Ik bedoel, uh, een, een eicel van een hele goede vriendin... Een draagmoeder via internet. Ja. Uh, zaad is van jou afkomstig, ja. Sven. Ja. De vluchteling op Cyprus ook. Nog <laughs> ja, antwoord. dat maar. Ja. Maar dat was ja. dan eigenlijk wel weer het leuke, want daar waren we wel bij. We mochten ook, hè, ze lieten zien dat de embryootjes er waren. En we waren ook dan bij de terugplaatsing. Ja. Ik heb zelfs letterlijk de bevruchting gezien. Ja. ja. Kijk, zo dichtbij ben ik zelf ja. ook. Nee, nee, nee, nee. En dan denk je, hoeveel vaders kunnen tegen hun kind zeggen, van, ja. nou wij hebben je bevruchting meegemaakt? Heel weinig vaders. En gezien. Ja. Ja, ja nog... dat is raar. Het is, het is bijna uh, tegennatuurlijk op een gegeven moment. Ja, maar ja, toch. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Dan hebben we nog Jacinta en, en Charles. Charles, die kunnen geen kinderen krijgen. De ideale draagmoeder blijft dichter bij huis dan uh, gedacht. Want het is Jacinta's eigen moeder. Jacinta heeft lang gezocht. Want degene die zich jaren geleden al als draagmoeder had aangeboden... vond ze eigenlijk te oud. Daar is ze op teruggekomen. Want haar eigen moeder wil het nog steeds. Haar moeder van 55... Op het moment dat wij uh, hoorden dat zij geen kinderen kon krijgen... was het eerste wat ik dacht van, dan doe ik het wel voor de... Schoonmoeder die, die, die staat gewoon uh, dichtbij natuurlijk. Hè? Dat is iemand die je niet, niet kent. Nee, ik vind het, uh, de keuze heel goed. Ja, dat bijzonder. Ja, maar weet je, inderdaad, je, je, het beste is natuurlijk om iemand heel dichtbij je te, te, te vinden. Uh, iemand die dat uh, uit liefde voor je doet... En uh, er is eigenlijk bijna geen andere uh, motivatie om, om het te doen. Want uh, via het internet, ja, een draagmoeder, iemand is totaal vreemd. Hmm. Uh, hoe, wanneer vertrouw je iemand? Hoe, hoe komt dat tot stand? Wat kan je van iemand verwachten? Ja. En je hebt natuurlijk een levenslange band. Nou ja, dat, dat is interessant wat je nu zegt ook. Uh, je zegt een heleboel interessant. Maar je nou, noemt ja. de, de sociale, uh, de, de, de nieuwe media, Twitter, Facebook. En je zou zeggen, ja, kan het niet via. Die, moet het via de tussen haakjes, ouderwetse weg van de televisie. Kan het niet veel sneller? Het gaat, het gaat via internet en dergelijke. Ja. Alleen wij zijn, wij zijn in het programma niet op zoek naar een draagmoeder. Wij registreren alleen mm. maar. Het is geen uh, programma waarin mensen zich kunnen aanmelden... dat we een line-up hebben en dat we zeggen... nou weet je wat, ik neem die draagmoeder. Dat lijkt me een leuk type. Ja. Maar hoe kom je dan, want je zei net... Ja, De mensen zijn, hebben ja. zelf draagmoeders gevonden, of niet. Uh, of uh, hebben zelf uh, plannen om naar het buitenland te gaan, om daar hun geluk te beproeven. Wij volgen ze alleen maar, we organiseren niet, we hebben nee. geen sturende rol. Nee. Nou, uh, Erik Liedermooi, die is kandidaat uit uh, ja, ja, ja. Draagmoeder gezocht. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, met Erik Liedermooi. Ja, hi Erik. Hi Anita. Mm. Zeg, uh, meneer Erik, waarom, waarom doet u mee aan, aan uh, deze zoektocht en uh, aan het programma? Waarom wij meedoen, dat heeft hoofdzakelijk te maken dat er voor ons, uh, in ons specifieke geval... wij zijn uh, jarenlang bezig geweest uh, met een adoptietraject, of in een adoptietraject. We zijn op alle mogelijke manieren goedgekeurd. En wie zijn wij? Uh, wij, dat is mijn partner Heijn en ik. Ja. Uh, we hebben de trainingen gehad in het adoptiegebeuren. Uh, wij zijn uiteindelijk, uh, hebben wij ook het, uh, het gebeuren van, hoe noem je dat nou... Uh, ...door het ministerie van Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming... ...het gezinsonderzoek is goed afgerond... ...en uiteindelijk hebben we de papieren gekregen. Alleen toen op dat moment, en dat is in Nederland zo jammer... ...dat het allemaal zo lang moet duren... ...bleken wij te oud te zijn om verder te kunnen gaan in het adoptieproces. En wanneer ben je te oud? Wat is de grens? De grens in Nederland is 40 jaar voor de jongste partner. De wetgever zegt dat er maar 40 jaar tussen jou... ...of de jongste partner en het kind mag zitten. En dan komt het, ja, het volgende probleem komt naar voren... dat er niet wat oudere kinderen beschikbaar zijn voor adoptie. Uh, dat we dus altijd uh, van baby's uit moeten gaan. Hmm. Ja, uh, en, en, en kunt u ons in een paar grote passen... uw weg uh, in de wereld uh, beschrijven? Waar bent u geweest uiteindelijk? Uh, wij zijn uiteindelijk naar India gegaan. Wij hebben daar gekeken uh, in een kliniek. We hebben daar afspraken gehad met een dokter. We hebben daar afspraken gehad met een jurist. En... Ja, voor ons was dat de allerlaatste mogelijkheid om ja. toch nog onze kinderwens uh, in vervulling te laten gaan. Ja. Ik wil wel even duidelijk zijn in ons geval dat voor ons het hebben van een kind ja. uh, best wel heel belangrijk is. Ja, want wat maar is er dat... zo belangrijk aan, want je kunt ook zeggen, nou ja, we leggen ons erbij neer. Wij zijn, uh, wij zijn, te, wij zijn een homo-stel en uh, we, we zorgen goed voor de neefjes en nichtjes, uh, sprak hij. Ja, nou, dat had een, dat had een ja, beslissing had kunnen gekund. zijn. Ja, nou ja, wij hebben daar niet voor gekozen. Nee. Wij willen graag iets uh, nalaten in de wereld. En ja, we hebben wel heel duidelijk ook gezegd van het kind hoeft niet speciaal vanuit ons zaad gecreëerd te worden. Wij willen een kind, de, willen een, kind een goede basis geven in het leven. Ja. En ja, uiteindelijk, het zal net zo zijn als bij iedereen. Je hebt die wens en het gaat zo ver. Je kan ook je gevoelens niet meer afsluiten nee. daarvoor. Nee. We, ja, ik durf het bijna niet te vragen. Want dan verklappen we misschien de afloop van het programma. Dat maar... gaan we niet doen, Erik. Oh. Oh. <lacht> ja, goed, ja, maar dus weet je wel, wel, ja. wat wel belangrijk is, denk ja, ik? je ja. vraag Nee, nee, nee, dat is belangrijk. Dat, dat, dat, dat je ook wel steeds uh, je grenzen verlegt, ja. hè, daarin. Voordat je tot acceptatie komt. Je wilt toch denk ik, eerst al het mogelijke onderzocht hebben. Toch, Erik? Dat klopt helemaal wat Anita zegt. Uh, ja, op een gegeven ogenblik ga je steeds verder. Ja. Als je ons misschien vijf jaar geleden had gezegd, uh, je, je gaat met commercieel draagmoederschap, ja. had ik je gek verklaard. Nee. En dan had ik misschien ook een andere visie gehad op de mensen die daarmee bezig waren. Ik moet wel zeggen, en wat wij gezien hebben, het, het kan voor sommige mensen verwerpelijk zijn. Ik vind dat die mensen toch echt goed naar het programma moeten kijken om te zien of het nou werkelijk wel zo verwerpelijk is en of zij hun gedachten daarop niet bij moeten nee. stellen. Goed. En ja, aan de andere kant vind ik ook, en dat is misschien wel een van de grootste redenen waarom we mee hebben gedaan aan het programma... of het nu wel of niet voor ons lukt. Uh, wij hopen door middel van dit programma dat de wetgever ook eens gaat ja, zien van... Kijk, ja, er ja. moeten meer mogelijkheden komen. En, ja. en met dit programma en, willen we er hier gewoon de aandacht op vestigen, begrijp ik. Ja, en, en dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja. En ik denk dat u de vraag wil stellen van uh, is het gelukt... Ja, ja ik maar, denk maar dat mag dat u dat niet. Het is om te zeggen: van <laughs> kijk u naar de uitzendingen. Ja, nou goed, donderdag begint het feest, hè 3 mei. <laughs> dank, dank Erik Liedermooi en een mooie zondag. En goed aan hein Oké, okay, zal ik doen. Da. Okay, da. Fijne dag. Het da. is uh, tijd voor uh, Ron Vergouwen met zijn rubriek Cassie. Kijken over de televisie afgelopen week. Deze week gaat het, hoorden we net over taalkunstenaars op televisie. Was er nog wat op tv deze week? Cassie kijken met Ron Vergouwen. Het was de week waarin de grote Johan Cruijff 65 werd. Dus op tv kwamen ze weer in grote getallen voorbij zijn legendarische one-liners. Ja, ja je, moet, je moet wel lopen wat nodig is, maar zeker niet meer. En ook zeker niet minder. Met uh, Griekenland ben je nog niet in München. En het idee dat de maar spelen, dat is verleden tijd. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Als ze op een gegeven moment twee, drie, drie man hun, hun hoofd verliezen... dan is het dus gebeurd en dan moet je dus op een gegeven moment een beetje ingrijpen. Elk probleem heeft zijn voordeel. Als jij een mindere ploeg niet minder maakt, dan kom je er nooit. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. Ja, en even dacht ik dat deze week zou uitpuilen van dit soort mooie one-liners. Om te beginnen ook al, omdat deze week niemand minder dan poeet Dr. Anders P. werd geëerd. Hoogadar, aan het gouden paarden. Moeder is de koppieklaar. klaar. Hoogadar, hoogadar, is hier ook een abattoir? Pas gitaar en klopt Hoogadah, Blinkgebouwde weduwnaar. Leef onze goede tse! Tja, dat waren nog eens teksten. En het kan nu niet ontgaan zijn. Het politieke spel barstte deze week ook weer in alle hevigheid los. Nou, Met allerlei taalvirtuozen op tv. We zagen bijvoorbeeld ook Dries van Acht weer voorbij komen. Zou dat toch inspiratie moeten zijn voor allerlei mooie uitdrukkingen, zou je zeggen. Maar dat viel toch tegen, hoor. In de Tweede Kamerdebatten vlogen de platgetrapte uitdrukkingen je om de oren. Het gaat erom dat we Nederland echt klaarmaken voor de toekomst. Dat zijn de feiten en daarvoor kan niemand weglopen. Er hangt een grote zwarte schaduw over het land. Wat de VVD betreft is daarom nu de kiezer aan zet. De VVD staat met lege handen. Verkiezingen zijn een feest van de democratie. Antwoorden vinden op de grote uitdaging waar Nederland nu voor staat. De nieren laten proeven van alle partijen. Wij zagen collega Wilders zeggen dat hij zijn rug recht had gehouden. Vreemd, wij zagen alleen maar slappe knieën. Ja, om nog maar te zwijgen over het cliché van de week. Diederik Samson begon ermee. We stappen over de schaduw heen. Nu komt het erop aan wie bereid is daarover te springen. Dankzij hen springt Nederland straks over zijn eigen schaduw. Dan zul je over je schaduw heen moeten stappen. Over hun schaduw heen springen. Want we hebben van deze dagen honderd keer gezegd... dat we over schaduw moeten heen springen... maar er is geen schaduw in Nederland meer te bekennen. En ook opvallend waren die saaie uitspraken van Geert Wilders... Hij had ons jarenlang vermaakt met misschien wat onsmakelijke... maar toch zeker originele zinsneden. Maar nu was de scherpe pen van Geert toch blijkbaar ook wegbezuinigd. Mevrouw de voorzitter, het overleg in het Katshuis is mislukt. Maar het is heel simpel, ik kon niet anders. We hebben de tong in het hart van ons mond. gaat de uitdrukking. We hebben ons de blaren op de rug met pijn in de tong van ons mond. We hebben ons de blaren op de handen. Oké, okay, oké, okay, ik geef toe, het was een iets wat opgesmukte versie van zijn woorden... in het item Lucky TV uit de wereld draait door. Maar toch, voor de echte poëten van nu... moeten we deze week toch echt ergens anders zijn. Ik vermoed dat ze in Den Haag bijvoorbeeld vaker kijken... naar de grote denkers op RTL 5. Bijvoorbeeld de Haagse filosoof Sterretje... De man die vrouwelijk schoon eerder poëtische bijnamen gaf als Woknok, Pino en Plork. Dat zijn afkortingen voor nou ja, zoekt u dat zelf maar op. Hij is nu op zoek naar een partner. In zijn programma In Love with Sterretje overdenkt hij het complexe universum van de liefde. Ik vind dat er wel wat meer belangrijk dan alleen uiterlijk. Ik ben ze in een ontspannen sfeer, ik zorg dat ze daar een zin hebben. Maar ze vragen niks. Ik ben een open boek, je kan gewoon alles aan me vragen. Maar je moet wel zelf platigen daardoor. Je moet wel zelf bladeren. Ja, prachtig, toch? Schrijft u mee thuis? En ze doen veel aan filosofie bij RTL5. In de real-life soap Brit en Imke en het mysterie van de Maya-kalender reizen twee gezegende denkers de wereld rond en overzien het leven. Nou, pak uw kladblokken maar weer bij. Aan deze dialoog over de dood kan Plato nog een puntje zuigen. Als ik dood ga, wil ik echt niet dat iedereen me vergeet. Ik ben dan dood, dus in feite kan het me niet echt heel erg schelen. Als ik dood ben, en dan wil ik wel uh, onder de McDonald's begraven worden of zoiets. Ja, maar wat maakt het uit? Je bent dood, dus je denkt niet meer. Dus ja, maar er als ik dood meer. ga, wil ik echt op het journaal komen of zo. Dat, wil ik, dat is vet als iedereen je daar nog herinnert. Ja, maar wat heb je eraan als je dood bent? Ja, maar dan kom je toch in de geschiedenisboeken? Nou en? Je bent dood. Dat is toch stoer? Britt Decker stierf doordat ze zich verslikt in een frietje. Nee, ja, elke generatie krijgt de denkers en taalkunstenaars die ze verdient, zullen we maar zeggen. En vroeg of laat zie je dat terug in de politiek. Dus laten we voorlopig onze zegeningen maar tellen. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, heb ik wat gemist op de buis deze week? Hoe zit het? Op onze website kunt u fragmenten terugkijken. De even klikken op Kassie kijken. Roda, PSV, naar 01. Makkie tot nu toe voor PSV. Dat nu wel de bal aan Roda moet laten. Na 20 minuten. Met een 1 voorsprong voor PSV op het bord. De bal bezit aan de rechterkant bij Roda. In een kommetje spelend op het middenveld. Twee blessuregevallen gevallen met De Beulen en Donald. En behalve die kans van Jonker. Die droomkans aan het begin van de wedstrijd. Van de thuisploeg. Heel weinig nog gezien. Wat slippertjes van Vukovic. Noem dat maar slippers. Want hij verspeelde de bal. MSV pakte op en Lens werd de diepte ingestuurd. Ging schieten op het doel van Rode JC. Wielaard op de lijn. Een minuutje of vijf geleden een herkansing vervolgens nog voor Lens. En uh, toen was daar de doelman van Rode J.C. Kiszek als PSV dat uh, goed had afgerond. En dat had zeker gekund. Dan was de wedstrijd voor een groot deel denk ik al gespeeld geweest. Nu krijgt Roda nog een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf buiten het strafstopgebied. Het lijkt erop alsof de Roda niet heel veel haast heeft om die bal te gaan nemen. gek genoeg, want het straalt allemaal zo weinig uit bij Rode J.C. Die kans van Jonker, dat spel van Vukovic... Roda zit niet in de wedstrijd. Voor PSV geldt dat zeker wel. Dan kijk ik op de klok, dan zie ik dat we 22 minuten bezig zijn. We wachten nog altijd op die vrije trap. Ik heb geen idee of daar nog tijd voor is. En zolang ik niks hoor, praat ik maar even verder. Fladeven nou, we gaan langzaam achter de bal. Nou, we gaan, we dan gaan laten we uh, die eens lekker nou, van wat hij is. Ja, prima. we horen het wel, hè. <laughs> he? Denk je? Ja, ja. Wel, ja. Het fluitje van de scheidschappen klinkt. En als het een doelpunt is, dan meld je je weer. Anita, uh, even herstellen. Ik zei Nederland 2 donderdag, maar het is Nederland 1. Ja, half 10. ja Nederland 1. Ho -ho, ja, natuurlijk. De, de zender daarvoor. En er staat nog een ander programma weer uh, voor, uh, voor later gepland. Liefde voor later. Ja, oh, dat is voor volgend jaar pas. Ja, echt. ja, ja waar ja. gaat dat over? Dat is ook geen vrolijk onderwerp, hè. Nee, dat is... Uh, Tjonge, jongen. Dat gaat al, <laughs> wij, wij, wij volgen daarin uh, gezinnen waarvan een van de ouders... Uh, echt terminaal ziek is. En de insteek van het programma is... wat je als ouder wilt nalaten aan je kinderen. Um, hoe zullen zij zich jou later herinneren? Wie was, wie was mijn vader eigenlijk? Of, of wat voor vrouw was mijn moeder? Wat vond ze belangrijk? Waar stond ze voor? Wat had ze me eigenlijk allemaal nog willen vertellen... en willen meegeven? Dat. En dat is, in, dat is nu in wording Dat is in wording ja. Ja, maar goed. We gaan eerst de draagmoeders ja. bekijken... en hopen dat dat goed afloopt... Ja, ja, ja. Soms ja. wel, soms niet natuurlijk. Ja, leven, ik kan er natuurlijk. verder weinig nee, over zeggen, nee, maar dat, uh, dat spreekt is, voor Er is, is nog een vraag binnengekomen van uh, Karin. En die zegt, hoe blijft Anita zo volkomen natuurlijk en authentiek... in het wereldje van schijn en snel succes? Een verademing, net als Clary Polak. Nou, dat is wel nou. een groot compliment. Ja, en nu het antwoord. Uh, um, ja, nou... Um, die wereld van schijn en... Mm, en snel succes. Snel succes. Ja, Nou, snel is het niet. Snel natuurlijk. Snel succes is het niet, want ik zit hier zo'n beetje 25 jaar. Nu in, dus dat, dat is... En um, die wereld van schijn is eigenlijk ook maar schijn. Want we zijn natuurlijk allemaal gewoon mensen die, um, die hun werk doen. En dat op een zo, zo uh, goed mogelijke manier proberen te doen. En datgene wat we laten zien, daarvan vinden we het belangrijk dat het dat het ook echt is en uh, geen opgelegd Pandoer. Daar heb je andere programma's voor en shows en zo, dat is allemaal ja. prima. Maar met de programma's, ik denk dat dat wel heel erg aan elkaar gelinkt is. En komt en... Memories nog terug, trouwens? Hallo, we bestaan het jaar 15 jaar, ja, meneer. Ja, zeker, maar het, het, het moet toch weer uh, ja, zeker. te zien zijn. Ja, ja we hebben in augustus hebben we drie uh, specials. Allemaal gaan we terugblikken van hoe is het nu met? Onze kijkers vragen daar veelvuldig naar. Als er een beetje hè, iets in de lucht hangt of, uh, of, of, of zoiets. Dus dat gaan, we, dat gaan we volgen. En we hebben in uh, juni nog een, uh, een extra uitzending... waarin we verder gaan met onze zoektocht naar uh, Emily in New York. Kijken of we daar wat nog... Ja, meer aan kunnen doen. Een mensenomroep, hè, de KRO. Het gevoel en uh, de realiteit. Ja. En de verhalen. Ja. Wij maken toch met z'n allen uh, het leven en het bestaan. Wat ga je nu deze zondag nog doen? Ha, ik Want ga straks naar huis. Ja, ik ga straks naar huis. De hond uitlaten. Ja. En dan... Uh, zit hij alleen nu? Hij zit nu even ah. alleen. En dan ga ik uh, nog even een stukje schrijven voor de Mariet. En dan ga ik even kijken wat ik aan wil. Naar nou, Live for You... Ik wens je een mooie zondag, Anita. Mooi, mooi programma, ook veel succes ermee. Fijn dat je hier wilde zijn. Het komt uur: Karel Taten, oud hockeyster. En ook eh, directeur van de Johan Cruijff Foundation. We kijken naar het antwoordapparaat. En even ten H, die zijn er weer. Tot zo.